Op het EK voetbal voor vrouwen heeft Frankrijk met ruime cijfers gewonnen van Italië. De Fransen wonnen met maar liefst 5-1. Eerder op de avond pakte België een punt tegen IJsland door met 1-1 gelijk te spelen. Het Nederlands vrouwenelftal speelt woensdag weer tegen Portugal. De Oranje vrouwen moeten het voorlopig zonder Jackie Groenen doen. De middenvelder is positief getest op corona en gaat de komende dagen in isolatie. Het weer op besluit: vannacht lang, langzaam meer bewolking, het koelt af naar een graad of 13. Overdag eerst nog bewolkt, maar later geregeld zon. Het wordt 21 graden op de wadden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort? Zin in Zandvoort. Is zin in ZFM? Web nu de nacht. and keep them.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 Mind. If you don't ask questions, then you won't know. You're fine, so fine, fine, so fine. Ooh, oh, girl, I'm gonna show you. Ziet er zo mooi uit en ik weet niet of je het weet dat je zo lekker uit dat je zo lekker uit en ik hoop dat jij het ook voor mij vindt voor altijd van mij vindt en ik hoop dat jij het ook voor mij vindt want ik wil nooit meer een ander nooit meer een ander ik wil nooit meer een ander aan mijn zij. Ik zijn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 De zomer met GFM. Zon, zee, zandvoort en zomer We've had good times, but remember this: being on this path of life for so long, we we'll have walked a thousand miles. Sometimes, stroll hand in hand with love.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 The point but so night Fin each we've come too far each day 9 is zon zandvoort en zo